Putten met het NOS-journaal. Tijdens het MA-17-proces bij Schiphol heeft de officier van justitie... de namen voorgelezen van de slachtoffers uit het vliegtuig. Ook de officiële verdenking is vastgesteld. Het neerhalen van een vliegtuig en de moord op alle inzittenden. De vier verdachten, drie Russen en een Oekraïner, zijn niet gekomen. Eén van hen heeft advocaten gestuurd. De Europese aandelenbeurzen zijn vanochtend gecrasht vanwege de steeds grotere zorgen over de gevolgen van het coronavirus en de scherp gedaalde olieprijzen. De Amsterdamse AIX opende met een verlies van 7,5 procent. In Londen kelderde de beurs met 8,6 procent. In de loop van de dag liepen de verliezen iets terug. AEX heeft in drie weken tijd 20 procent van zijn waarde verloren. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn gelijktijdig twee presidenten beëdigd. Zittend president Ashraf Ghani, die door de kiesraad als winnaar van de verkiezingen is aangewezen, en diens rivaal Abdullah Abdullah, die de winst van Ghani weigert te erkennen omdat er bij de verkiezingen in september ernstig gefraudeerd zou zijn. De nieuwe situatie dreigt een probleem te worden... voor de vredesonderhandelingen tussen de VS en de Taliban. Morgen zou in Oslo overleg beginnen tussen de VS, de Taliban... en de Afghaanse regering over de toekomst van Afghanistan. Maar dat overleg wordt lastig met twee presidenten.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 Yeah. <laughs>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 Dus dat en meer zometeen hier op bij Zandvoort op zaterdag.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 And so we need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 close to you Pull me under the wave Heerlijke muziek hier bij Zandvoort op zaterdag op ZFM Zandvoort. En Cor, jij hebt het. Ja, jij hebt toch wat nieuwtjes, toch? Ja, want het is, uh... het is natuurlijk de laatste tijd.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 Oh, light. One day fly? One day fly? One day fly? I wonder why. One day why? As time goes by, As time goes by. fly? fly? fly? fly? Nou, als dit een de jenny koer is, dan vreet ik mijn lol op. Ja, dat is dus een slechte compositie, slecht arrangement, slechte productie, slecht gezongen, slechte tekst, slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer reden worden. Ja. En dat is logisch.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 Mama just hung her head and said, son Papa was a roller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 Mama, just hope to get the chance. Papa was a rolling stone, my son.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 Hier op ZFM Zandvoort. En ik denk zomaar dat de volgende persoon deze muziek zeker ook aanspreekt. Uh, dat is niemand minder dan Joop van S. Goedemiddag Joop, hoe is het daar op de Zandvoortse velden? Goedemiddag Roy. Koud, winderig. Ja? ja dat is heel zandvoort, denk ik. Ja, de vanmiddag uh, wedstrijd tegen DVVA in Amsterdam, een uh, studentenvereniging. Een vereniging waar Zandvoort uh, in het verleden uh, regelmatig. Uh, ...problemen mee heeft gehad. werd wel gewonnen, maar er werd ook een stevig vloer af en toe. En uh, ze zijn twee jaar geleden zijn ze weer teruggekomen in die tweede klasse... ...en sinds die tijd heeft Zandvoort niets van ze gewonnen. Wel, eh... Uh, oh, oh. Uh, uh, uh, uh, uh, gespeeld, maar niet gelijk. En vandaag uh, is dus 25 jaar tegenstandig. Zandvoort moet winnen, precies dus ze moet. Zou moeten winnen om de tweede periodetitel te pakken. En uh, als, ze de, als ze winnen, dan hebben ze die in ieder geval. En als dat ook nog eens een keertje uh, aan uh, verliest, dan staat uh, Sandford weer bovenaan. Ja, zover is het nog lang niet. Voorlopig staat Sandford in de 15e minuut met 1-0 voor. Jeffrey Singh werd in het strafstofgebied neergelegd door de keeper. Kreeg meteen een gele kaart en een penalty. En uh, Duitse Christine die kon nu wel achter de keeper werken. <laughs> Juist een prachtige bal van Samsing vanaf de eigen helft. Een hele hoge bal. En die keeper kon hem nog maar net over de lat heen tikken. Dus een corner is voor Zandvoort. Wat is dus dat? Beter verdiend. Prachtige bal van uh, Samsung En Zandvoort is dus voorlopig goed bezig. We spelen op dit moment in de negende minuut. En ik maak versterk dat er nog meer doelpunten moet gaan komen, Roy. Nou, als er nieuws is, dan horen we jou zeker nog even terug. Ja, zeker. Dankjewel Joop van Nes daar. Hmm.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 Dat was lekker hè? even rocken ja, even, de radio. Even, even, even wakker, worden. Wakker, ja. wakker, wakker worden. ja Ik hoorde net van de TD die hier dus binnenkomt lopen... dat het dus niet een paar minuten was... maar we waren maar liefst 16 minuten uit de lucht. Ah, Jawel. Nou ja, oké. Okay. Kan, nou, kan gebeuren. We zijn er gewoon weer. Hé, hey, uh, Cor, uh, de wateroverlast in de Halterstraat. Ja, de kelders van een aantal ondernemers in de Halterstraat in Zandvoort... die staan onder water. En waar het vandaan Jeetje. komt is niet bekend. Want het is dweilen met de kraan open, vertelt Angelique...